Uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De G7-landen gaan meer doen tegen klimaatverandering. Ze gaan minder steenkool gebruiken en meebetalen aan alternatieven voor steenkool in ontwikkelingslanden. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de driedaagse top in Cornwall in Engeland. Verder beloven de landen een miljard coronavaccins te leveren aan ontwikkelingslanden. Tienduizenden mensen hebben in Madrid gedemonstreerd tegen vervroegde vrijlating van twaalf politici uit Catalonië. Die werden veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor het organiseren van een onafhankelijkheidsreferendum in 2017. De linkse regering van premier Sanchez wil ze vervroegd vrijlaten als gebaar naar Catalonië. Volgens de rechtse oppositie is dat schadelijk voor de eenheid van Spanje. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 1066 nieuwe coronabesmettingen gemeld... 187 minder dan gisteren en minder dan het gemiddelde van de afgelopen week. De ziekenhuisbezetting blijft zo goed als gelijk. Er liggen nu 676 mensen met corona in het ziekenhuis... van wie 265 op de intensive care. De ziekenhuisbezetting daalt sinds de piek eind april vrijwel onafgebroken... De dreiging van olieverontreiniging op de oostkust van Corsica lijkt af te nemen. Een olievlek van ruim 30 kilometer lang kwam steeds dichterbij, maar volgens de laatste waarnemingen drijft de olie weg en valt de vlek steeds verder uit elkaar. De olie is waarschijnlijk illegaal geloosd. De Deense middenvelder Christian Eriksen heeft een hartstilstand gehad, zegt zijn teamarts. Gisteravond zakte Eriksen in elkaar tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland en werd op het veld gereanimeerd. Zijn toestand is nu stabiel. En de Nederlandse hockeysters zijn voor de elfde keer Europees kampioen geworden. Oranje won met 2-0 van Duitsland. Marloes Ketels en Frederik Matla maakten de doelpunten. Gisteren werden de Nederlandse mannen ook Europees kampioen, ook door Duitsland te verslaan. Het weer vannacht uiteindelijk 9 tot 12 graden. Ook morgen veel zon, in het noorden wat sluierbewolking en 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 control Believers Let's raise our toast. Enjoy the show We are believers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 Maakt ze want de zon zijn Het station met patent op de zon. Zie 24 uur per dag. Hete zomerhits. De zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt.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 Zomer van ZFM! ZFM is al vol! ZFM is al 106.9 FM! ZFM! You, you're such a big star to me You're everything I wanna be But just stuck in a hole And I want you to get out I don't know what there is to see But I know it's time for you to leave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 Sun, sun, sun, sun, sun. Sky I might fall Just say that you might lose it all So I'll run until I hit that wall Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun And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 Zommerhits. Zaterdagochtend, als hij daar loopt. Mijn kleine jongen, wat wordt hij dan groot? Kleine jongens vliegen, dragen zich als prof, Willen kosten wat het kost, niemand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 je wordt een winnaar door je mentaliteit Zaterdagochtend, als hij daar loopt Dan laat ik hem vrij, want hij lijkt op mij ongelost Sta langs de lijn, wat wordt hij dan groot? Oh, oh, Kleine oh. jongens die gedragen zich als plof Willen kosten waar het kost Niemand naar de torens Gaan we vrienden achter en gedragen zich als plof En dat maakt die jongens plof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 Kleine jongens, die dragen zich als prof Doen met regel maar iets doms. en. <laughs> Klein jongen, je vliegt ook vast nog wel eens vaker uit de bocht Maar je grote broer is trots op jou ja. Kleine jongens, die dragen zich als prof Willen kosten wat het kost Die voor de torensbaan Zeg al zocht en nog vaak die jongens proog, niemand naar de voor de tof. Come yeah. yeah. in now, make out. Let it flow, now my mind. Come in now, make out. Let it flow, become a woman. Well, it's easy to see why the thousands of people are here. regularly turning it out.